ZFN wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De naam van de Nigeriaan die heeft geprobeerd een aanslag te plegen in een vliegtuig vlak voor de landing in Detroit... stond niet op een zwarte lijst in de Verenigde Staten. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Het vliegtuig van Northwest Airlines vertrok gisteren vanuit Amsterdam... De passagierslijst van de vlucht is goedgekeurd door de luchtvaartautoriteiten in de VS. En bovendien had de man een visum voor de VS. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn controles uitgevoerd volgens de voorschriften. Maar is het mogelijk dat potentieel gevaarlijke voorwerpen niet door bijvoorbeeld detectiepoortjes zijn op te sporen? Staatssecretaris De Vries van Defensie heeft de kerstdagen doorgebracht bij de Nederlandse militairen in het zuiden van Afghanistan... De staatssecretaris was in het gezelschap van de commandant der strijdkrachten van UM. Ze bezochten militairen in Uruzgan en Kandahar. De Vries had de grootste kerstkaart van Nederland bij zich... met duizenden handtekeningen van bekende en minder bekende Nederlanders. De staatssecretaris roemde het goede werk van de militairen en de vooruitgang die afgelopen jaar is geboekt. Door de aanwezigheid van Nederlandse militairen zijn in Uruzgan meer scholen geopend, gaan er meer meisjes naar school, is de gezondheidszorg verbeterd en is ook het aantal getrainde Afghaanse militairen en politieagenten toegenomen, zei de Vries tijdens zijn bezoek.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 De Iraanse politie noemt de betogingen onaanvaardbaar en dreigt ze met harde hand neer te slaan. Het weer geregeld zon, maar in het noordwesten en noorden ook af en toe regen. Het is ongeveer 5 graden. Morgen vanuit het westen regen, dan is het 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu. Zandvoort op zaterdag.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 That alone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 Nou, vanavond nog even aan de kerstdiner en dan zeg je gewoon uh, met z'n allen toedeloe en we gaan een feestje bouwen gewoon. En lekker stappen hier in uh, Salford. Lekker los gaan zo op tweede kerstdag. Wat is zo mooier dan dat? Niks toch? Nou, dat dacht ik ook. Hier is de single van de Tramps en de Disco Classics Party.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 Dus even kijken of Paul McCartney daarvoor kan zorgen. mooi in deze kerstsingel van Paul McCartney. Dat bedoel ik, wel all stand together. Dat is dan ook de titel van deze plaats. Half vijf geworden. Vrolijk kerstfeest. In een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. De Kaarsjes aan, de kerstboom glanst Het is feest in Adele.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 en we hebben een boomboot, het ligt in de afsloot, we hebben een schuitje, die is ideaal.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 Ik wil je niet verlaagd. Oh.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 023 31969 is het nummer wat ook Patricia net belde. Ze zei van uh, Rob, je hebt Wem en Les Quisters nog helemaal niet gedraaid. Nou bij deze dan komt die aan, Patricia, speciaal voor jou. De dag niet meer halen. Nieuw Stolpenburg, hij ging net in onze hoofdstad Amsterdam, vrijdagavond, dat beloofde. Is wat hij dacht, maar die nacht bracht wat anders mee. Zag gevecht aan het einde van een lange steeg. Was niet het type dat zweeg, waardoor hij zo veranderde in het type dat er klappen kreeg. Kwam in het nauw, werd getrapt en zegt niet wat hij wou. Het allerlaatste wat hij schreeuwde, dat was kappenau. Hoeveel moeten er nog komen? Hoe Hoeveel moeten er nog gaan?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 En waarom zien we al die woede? Ik kwam alleen maar op voor het goede René Steegmas Deze dagelijkse boodschappen Hij kon niet weten dat ze hem zouden doodtrappen Die twee trollen op een brommer tot de orde Waardoor hij zelf niet het slachtoffer zou worden Vroeger respect, ging gestrekt en werd afgewekt En met het helm werd een vet op een ingemept Dat is niet correct, dus wat men zegt en dat is zeker waar Waar zijn die mensen? Want men stond erbij en keken naar Hoeveel moeten er nog komen?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 Over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten. Door vanzelf weer voor elkaar. beste man Ramses Chaffee en uh, ja, aan het eind van het jaar komen er altijd allemaal hitlijsten uit hè? je hebt de wiet tussen 50 bijvoorbeeld zometeen uh, na 5 uur tussen 5 en 7 nou daarin uh, hoor je vast en zeker wel Ramses Chaffee langs komen, ik heb zo het idee dat het wel gaat gebeuren ja en ook in de top 2000 ontbreekt hij uh, zeker niet we draaien hem ditmaal samen met al de liefste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 Lekker hè, deze kerstsingel van Trent Oosterhuizen samen met Kenny Dulfer en Merry Christmas baby. Even al weer het uh, ene laatste plaatje van dit programma. Zondag op zaterdag in 2009, yeah! de allerlaatste uitzending. Morgen ben ik er zelf weer met in 2009 met mijn collega's uiteraard, Anders Sanbergen, Jaap Koper en Sjoerd uh, tussen 10 en 6 uur de 100 beste platen uit de EBD van het afgelopen jaar.